Nee, ik vond het gênant. Nonsens! ik zie niet in wat daarvoor gênantzaam was. Het was een parodie. Het was een parodie, maar ze was niet raak. Ze miste het doel. Als je vader wilt paroderen, dan moet je dat heel anders doen. Dat zie ik niet in. Daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Het is een prima stel. Dat zeg ik niet, daar heb ik het niet over. En zoals ze dat in korte tijd op de plank hebben gebracht, door is grote klasse. Wat ze absoluut niet gezien hebben, is dat vader zich in deze baan ongelukkig voelt. Sinds hij hoofdredacteur is, heeft hij nooit meer een aap nagedaan. En toch was dat zijn beste creatie. Wat wilt u hebben, vader? Als je zo redeneert als jij, blijft er weinig over. Niks. Geef mij maar een glas tonic. En wilt u ook een snack? Nee, geef maar wat. Voor mij een oude graag. Voor mij ook een oude graag. En denk erom dat je niet dronken wordt vanmiddag middag op de middag. Wat je vader te weinig drinkt, drink ik te veel. Dag, koning. Nee, maar... Hoe gaat het met jou? Ik was toevallig in het land en ik wilde je een afscheidscadeau maken. Meneer Jeker. Jeker. Als een herinnering. Dat, dat stel ik bijzonder op prijs. Openmaken vader. Ja natuurlijk. Een pijp. Daar heb je me groot plezier mee gedaan. Hoe Vond je het stuk? Ik heb mijn vader er niet in herkend. Maar natuurlijk heb je je vader er niet in herkend. Stel je voor dat je hem wel had herkend. Je zou razend zijn geweest. Het gaat niet om je vader. Het gaat om het feest. Dat die jongens dat samen hebben gemaakt. En dat ze hier met z'n allen bij elkaar zijn. Is goed voor de zaak. Nergens anders voor. Ik zal je wat anders vertellen. Die vader van jou wou dat feest niet eens. Die wou de zaak door een achterdeur verlaten. Ik heb tegen hem gezegd, ben je nou wel een belazerd? Daar komt niks van in. Jij krijgt een daverend feest. En ik wil daartegen geen protesten horen. Niet omdat het zo leuk is, zo'n feest. Leuk is het ook. Maar omdat het in de eerste plaats goed is voor de solidariteit. De mensen moeten weten waar ze bij horen. Dan werken ze de weken daarna met twee keer zoveel plezier. En dan zul je mij niet horen beweren dat je vader zo'n ideaal feestvark is. Wat dat betreft kan ik me nog wel wat anders voorstellen. Ik heb een keer voor net zo'n feest Alex de Haas afgehuurd, Een prima jongen. Ze braken de zaal af. Maar in de pauze zegt hij tegen mij... Herman, er is één vent die maakt een stuk. Die vertrekt geen spier van zijn gezicht. En dat was jouw vader. En dat is niet dat ik wat tegen je vader heb. Ik bewonder je vader. Als ik die man daar zie zitten, met die twee ringen om zijn vinger, dan word ik stil. Dan denk ik, Herman, dat is een goed mens, die is trouw. Ik zeg het eerlijk. Als mijn vrouw doodgaat, dan zal ik oprecht verdriet hebben. Het is een lief mens. Maar binnen het jaar heb ik een ander. Ik haal er nog één. Zal ik er ook één voor jou meenemen? Simons in Evian. Morgen begint hier dan eindelijk de conferentie tussen Fransen en Algerijnse opstandelingen over de toekomst van Algerije. Eén ding staat daarbij vast. Algerije wordt onafhankelijk. Waar men met ingang van morgen hier in Evian over gaat praten is op welke manier, in welke vorm, met of tegen Frankrijk. Dat zal jij ook wel willen tekenen. Protest tegen de gruweldaden. Zo'n Franse leger in Algerije. Beertaren, Vellie, Bruin, Balk, Meijerink, Gater, Ypres, Haan, Ansing. Nee, dat teken ik niet. Zoals je wilt. Als Slofstra met die lijst was rondgegaan, had niemand getekend. Ik vind dat een directeur dat niet moet doen. Slofstra heeft niet getekend. Slofstra is rechts. Als dit links is, dan is het links op een koopje. Ik heb er nood daarvan genomen. Het staat evenmin vast of de gesprekken tijdens de Pinksterdagen zullen worden voortgezet. Evenmin of er dinsdag gepraat zal worden, want dan is het een Mohammedaanse feestdag. Veel, zeer veel staat dus niet vast. Maar wat wel vaststaat is dat de dag van morgen zeer grote betekenis zal hebben. Niet alleen om de sfeer die er rondom de conferentietafel zal heersen, maar ook om wat er al of niet gaat gebeuren hier in Evian, in Parijs, en in Algerije zelf. Jij hebt die lijst voor Algerije getekend? Ja, mag dat niet? Jawel. Jij hebt niets getekend? Nee. Waarom niet? In de eerste plaats omdat ik er niets van af weet. Ik ben ervan uitgegaan dat Beerta er wat van af weet. Maar ik denk vooral omdat het me staat. Als ik die namen zie, dan weet ik dat de een na de ander zou afvallen als het dichterbij zou komen. Algerije. Daar kan iedereen wel voor tekenen. Daar kan je geen buil aan als iedereen er zo over dacht... Denk je dat dat iets zou uitmaken? Nee, dat denk ik niet. Daarom. De Frans-Algerijnse vredesonderhandelingen komen moeizaam op gang. In de loop van dinsdag zijn beide delegaties ongeveer drie uur bijeen geweest om, net als op de eerste onderhandelingsdag van zaterdag... te spreken over algemene zaken. De sfeer daarbij is echter niet ongunstig. En men krijgt de indruk dat beide partijen wel bereid zijn tot zaken doen. Meneer Beerta, kan ik mijn handtekening nog van de lijst afvoeren? Hoezo? Je hebt toch getekend? Maarten heeft mij ervan overtuigd dat het niet juist was. Ga je gang. Een strijdpunt tijdens de bijeenkomst van dinsdag is al gewicht. De huidige vernieuwde positie van opstandelingenleider Ben Bella. Die zaterdag is overgebracht naar een kasteel in het Waardedal. De Algerijnen wensen contact te hebben met deze verzetsleider, Het zij direct of per telefoon. Maar de Fransen wijzen dit voorstel kortweg af. Naar aanleiding van de directieven van de Gaulle, die eerst en voor alles van beide zijden de wapens neergelegd wenst te zien. Doop Simons in Evian. Dag, meneer Veen. Dag, meneer Koning. U zult zich afvragen waarom ik u opbel, maar Frans zit in de Valeriuskliniek. In de Valeriuskliniek? U begrijpt het wel. Wat is er dan met hem? Koning poes, hè? En nu zou hij het prettig vinden als u en uw vrouw hem eens een bezoek wilden brengen. Als u daartoe gelegen bent, natuurlijk. Natuurlijk. Hoe lang zit hij er al? Twee weken. Jong heeft het moeilijk. En ik geloof dat hij erg op u en uw vrouw gesteld is. Dat weet ik niet, maar we zullen hem natuurlijk opzoeken. Daar zal hij erg blij mee zijn. Reken maar dat u daar een goed werk mee doet. Frans Veen zit in de verleringskliniek. Wat vertel je me nou? Ja. Ik heb altijd gedacht dat er iets niet in orde was met die jongen. Hij had problemen en hij sloot zich af. Volgens zijn vader heeft hij een oedipuscomplex... Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Een Oedipus-complex? Dat hebben we toch allemaal? Daarvoor hoef je toch niet in de Valerius-kliniek te zitten? Misschien heeft hij het erger dan wij. Wat jammer toch dat jij en ik die jongen niet onder onze vleugels hebben kunnen houden. In de Valerius-kliniek. Als er nou één plaats is waar je beter niet kunt zijn, dan is dat toch wel de Valerius-kliniek. Dat hebben we voor je meegenomen. Een meloen. Met die warmte leek me dat wel lekker. Ja, dank je. Hoe gaat het? Ik ben opgenomen. Van die man word ik gek. Wat is er met die man? Die is gek. Iedereen hier is gek. Waar zijn de anderen? Die zijn in de dagverblijf. Zoals in de diagentuin. Ja, zo kun je het wel noemen. Wat was je aan het lezen? De beefs. Het is, hè? Ja. Hoe gaat het nu met jullie? Goed. Nou, kijk die naar ons in de spiegel. Als je niet gek bent... dan maken ze het je hier wel. Het is niet benauwd. Ik kan er geen raam open... Nee, die kunnen niet open. Die poes die we gevonden hebben is zo'n gekke poes. Als je weer beter bent, moet je maar eens komen kijken. Ja, graag. Nu zit hij vanuit het badhok naar ons te kijken. Hoe gaat het op het bureau? Goed. Nee, hij ligt ook in het ziekenhuis. ...vanaf januari al. Wat heeft hij? Hij heeft het naar zijn hart. Maar ze weet niet wat. Ik zoek hem af en toe op. Ik mag hem niet zo. Hij is mij te hard. Maar ook voor zichzelf. Ja, daar houd ik niet zo van. Die mensen die zo hard zijn voor zichzelf... ...daar is iets mee... Denk je niet? Die krijgen het aan hun hart. Ja, misschien ook. Ja, dat is niet prettig. Mag je er nooit eens uit? Ik zou er graag eens een weekend uit willen. Maar ik weet niet waarheen. Naar mijn ouders wil ik liever niet. En mijn broer wil me niet hebben voor de kinderen. Maar dan kom je toch bij ons? Kan dat? Natuurlijk. Dat zou ik wel erg prettig vinden. Wat doen ze hier nou eigenlijk met je? Observeren. Praten? Ja, ook wel praten. Wat heb je dan precies? Ben je in de war? Of heb je angsten voor je stemmen? Ik weet het eigenlijk niet. Vooral angsten, geloof ik. En ook wel dat ik somber ben. Jij bent toch ook wel een zonde. Ja. Maar ik zie het niet in de verleerskliniek. Nee, ik wel natuurlijk. Volgens de psychiater ben ik gestoord in mijn sociale contacten. Dus dat zal dan wel zo zijn. Denk je ook niet? Ik ben ook gestoord in mijn sociale contacten. Ja, ja daarom. Misschien is het allemaal wel onzin. Ik heb jullie nog niet zo'n aardige brief geschreven, hè? Ja. ja. Daar hoeven we toch niet meer over te praten, hè? Nee, als je maar niet denkt dat iemand zich er wat van aantrekt als je zelfmoord pleegt. Je vergis je als je denkt dat je zo wraak kunt nemen. Dat dacht ik ook niet. Ik was alleen bang dat jullie allemaal bij me zouden blijven. En daarom wilde ik dat ongedaan maken. Dat begrijp je misschien niet, hè? Nee. Het is misschien ook wel een beetje mystiek.